Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Een Amsterdamse is de nummer twee op de lijst. Jernas Ramataur Singh. Hij zei in een WhatsApp-groep dat homo's een hoger IQ hebben... en dat de samenleving er dommer van wordt als zij zich niet voortplanten. Daar heeft hij nu spijt van. Het is ook geen standpunt van de partij, zegt hij. Ruim 6700 mannen hebben vrijwillig wangslijm afgestaan... in de eerste week van het grote DNA-onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Dat is een derde van het totaal aantal mannen dat is opgeroepen. De elfjarige Nicky werd twintig jaar geleden doodgevonden op de Brunsemerheide. De dader is nooit gevonden. De verdachten van de moord op de Slovaakse onderzoeksjournalist Jan Kuciak en zijn vriendin zijn vrijgelaten. Het zijn zeven Italianen. De Slovaakse politie wil niet zeggen waarom ze weer vrij zijn. De vermoorde journalist onderzocht corruptie in de top van de Slovaakse politiek en banden tussen politici en de Italiaanse maffia. Gisteren gingen tienduizenden mensen de straat op om de vermoorde journalist te herdenken. Wintersporters die terugkomen uit Frankrijk of nog beginnen aan hun vakantie moeten rekening houden met flinke vertraging. Door sneeuwbuien en al het vakantieverkeer is het een chaos op de Franse wegen. Op de weg van Moutier naar Albertville stond rond het middaguur 40 kilometer file. Een historisch besluit in het voetbal. De internationale spelregelcommissie heeft de videoscheidsrechter in de spelregels opgenomen. Daardoor mogen bonden en competities het systeem altijd gebruiken. Het is niet verplicht. Tot vandaag moesten ze om toestemming vragen voor het gebruiken van een videoscheids. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht kan het lokaal glad worden. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en min 5 graden. Morgen af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. Dan wordt het 3 tot 9 graden.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 En met deze show van Biljijdo en Hot in de City werd het 6 over 4. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zaterdag. We zijn nog bij tot aan 5 uur vanmiddag. En wat we allemaal gaan doen, horen we nu van Albert Jan. En het is weer heel wat, uh, meneer Vos. Uiteraard, rond de klok van kwart over 4 uh, hebben we wereld uit, weer nieuws uit de wereld van de Formule 1. Afgelopen week was de eerste testweek op het circuit van La Catalunya bij Barcelona. Daar kijken we even naar terug. Volgende week, tweede week met meer tests. En we gaan natuurlijk even kijken hoe Max Verstappen het afgelopen week heeft beleefd. Verder hebben we nog in sport kort nieuws van uh, SV Zandvoort. SV Zandvoort heeft een nieuwe speler aangetrokken. Het dier van de week om half vijf mag ook niet ontbreken. En die luistert naar, naar Macy. En het gedicht van de dag, ja, dat is om kwart, over, kwart voor vijf. Dus dat blijft nog even uh, afwachten welke dat gaat worden. Want hmm. ik heb er drie liggen. Maar goed, we komen wel uit. Kwart voor vijf, het gedicht van de dag... Dus genoeg reden om ook een derde uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender ZFM Zandvoort. En volgens mij mogen we blij zijn dat het hier uh, niet sneeuwt op dit moment. Want ik zie sommige plaatjes van uh, verderop in het land. Nou, dan gaat het behoorlijk tekeer keer hoor, met de sneeuw. Bleh! gelukkig hebben we er hier geen van. It is cooking on three burners, my made up. is Juist een berichtje van ons collega Fred, hè, dat hij ook hij ziek is. Ja, ook Fred. Uh, ja, zo zo onze... wordt uh, half CFM uh, in één keer getroffen. <laughs> onze collega die uh, altijd verantwoordelijk is voor het programma Entertainment for You tussen vijf en zeven. Uh, heeft ook, uh, de, griep. Dus ook de griep. Ook de griep, en Willem ook al. En Willem ook al, dus die is ook geveld. Maar in zoverre niet getreurd. De muziek wordt natuurlijk opgevuld door uh, andere muziek. Maar goed, we zullen je vandaag missen, uh, Fred. En we hopen je volgende week wel weer achter de knoppen terug te vinden. Tijdens uh, je live uitzending met Entertainment for You. En uiteraard van harte beterschap. Namens uh, ons in de studio aan Tolweg 10A. Zou dadelijk gaan hem krijgen. De pit reports, ja. De eerste trainingen die hebben plaatsgevonden met de nieuwe Formule 1-auto's uit 2018. En wat er allemaal gebeurd is daar in Spanje, dat hoor je ze dadelijk na deze. in May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 is met Curiosity the the Cats. Je Down to Earth. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, albert Young heeft het vanmiddag al een paar keer gemeld. Afgelopen week uh, hebben de, de trainingen plaatsgevonden... op het circuit in Spanje. Uh, welk circuit is dat ook weer? Catalunya. Catalunya. Ja. ja. Nou ja, dat lag een hele tijd stil... en dan uh, gingen ze weer even de baan op. In ieder geval een rommel, rommelig weekje, albert Young. Ja, want ondanks de drie maanden relatieve rust ontwaakte afgelopen week het Formule 1-circus in Barcelona uit haar winterslaap. De vier dagen op het circuit de Barcelona-Catalunya... vormden voor zowel coureurs als fans het eerste kennismaking... met de Formule 1-bolides uit 2018. De hallo, de veranderde high-fin en een breder spectrum aan de bandencompounds... kwamen allemaal aan bod. Tot toch overheerste er eigenlijk maar één thema, namelijk het weer. De winterse omstandigheden rond Barcelona werkten productieve testdagen namelijk niet bepaald in de hand. Buiten gewoon lage asfalt en buitentemperaturen en zelfs sneeuw speelden de coureurs parten in hun jacht op bruikbare data. Het aantal afgelegde ronden per team spreekt boekdelen. In 2017 kwam koppelop Ferrari nog tot 558 ronden. Ditmaal bleef de lijst aanvoerder Toro Rosso steken op slechts 324 ronden. Er werd in de pad ook al voorzichtig gespeculeerd over een andere aanpak voor 2019. Een uitstapje naar Bahrein zou de oplossing kunnen bieden. De bekritiseerde Hallo overleeft weliswaar de vuurdoop. Als tweede element springt de ve veelvuldig vergruisde en beschimpte Hallo in het oog. Volgens Valerie Bottas hebben de coureurs eronder het rijden weinig tot geen last van. Zijn teammanager Toto Wolff was beduidend minder over de nieuwe aanpassingen te spreken. De Oostenrijker wenst het ding zelfs met een kettingzaag te lijf te gaan. Toch leverden de eerste testdagen op racegebied nauwelijks noemenswaardige klachten van de coureurs op. Enkel Pierre Gasly zag zijn race overal sneuvelen bij het in- en uitstappen dankzij de hallo. Snelste rondetijden zeggen tijdens deze testdagen lang niet alles... maar voor wat waard wat is Mercedes bleek in Barcelona allemaal toonaangevend... Lewis Hamilton voerde de tijdenlijst aan met 1.19.3. Desalniettemin in de min kwam de positieve nieuws vooral uit de pitboksen van Scudera Toro Rosso. De stal uit Venza maakte de meeste kilometers onder meer dankzij 229 ronden van Pierre Gasly. Het opleidingsteam van Red Bull ondervond bovendien geen problemen met de krachtbron van nieuwbakken motorloof Honda. So far zo so goed. En dan, wat had het voor Max allemaal in petto? Ondanks een weinige donder, productieve donderdag, van, uh, testdag van Max... Nog altijd zijn nopjes, is hij nog altijd in zijn nopjes van zijn nieuwe auto, de RB14. De Formule 1-coureur hoopt volgende week tijdens de tweede oefensessie in Barcelona... veel en veel meer kilometers te kunnen rijden. Hopelijk kunnen we inderdaad wat meer laten zien, al dus 20-jarige Limburger. Ik ben niet zo bezorgd. Natuurlijk zijn Mercedes en Ferrari sowieso sterk, maar ik ben positief over mijn auto... Verstappen herhaalde net als zijn eerste testdag, dat was dinsdag... dat de RB14 een stuk beter aanvoelt dan zijn voorganger. De dag van afgelopen donderdag verliep teleurstellend voor hem. Red Bull besloot Verstappen door de nog natte baan nauwelijks naar buiten te sturen. Net toen hij langere runs wilde neerzetten werd, hij, werd er nog een lek gevonden. En later in de middag spinde hij en raakte daardoor van de baan... als gevolg van problemen met zijn versnellingsbak... Uiteindelijk kwam de Nederlander tot slechts 35 ronden en noteerde hij de negende tijd. Tijd, ruim 2,5 seconden langzamer dan de snelste man Lewis Hamilton. Ter vergelijking, Pierre Gasly kwam in zijn Toro Rosso tot liefst 147 rondes. Niet ideaal, maar het kan gebeuren, bleef Verstappen relaxed. We hebben wel wat data kunnen verzamelen. Dat is altijd goed om de aerodynamica te kunnen vergelijken met de, de data uit de windtunnel. De omstandigheden waren deze week niet geweldig. Hopelijk is er tijdens de tests volgende week meer zon. Dus volgende week meer nieuws. Oké, okay, tot zover het nieuws uit de pitstraat van de Formule 1. Ja, het gaat inderdaad weer los. En volgende week dus weer uh, Max Verstappen die uh, lekker verder gaat testen met de RB14. Vandaag hebben we een jarige. Jawel, ze heeft uh, al een paar keer uh, opgetreden bij, uh, bij uh, CFM. Onder meer uh, bij de opening volgens mij van, uh, van de studio. Klopt toch, Albert-Jan? Ja, klopt. Klopt bij de opening van de studio en bij het programma van onze collega Jaap Koper Alternative FM. We hebben het over Fabiane Dammers, is vandaag jarig van harte gefeliciteerd in deze drijverspeciaal voor jou, je eigen plaats. Het blijft prachtige muziek. Deze single van Fabian Dammers. Je de Girl You Love. Een singletje van alweer een aantal jaren geleden. Maar gewoon lekker. En destijds dus ook live in de studio opgetreden hier bij CFM. En daar zijn we best wel trots op Albert-Jan. Ja, niet alleen met de opening, maar zoals jij ook zegt... regelmatig te gast geweest bij onze collega Jaap Koper... tijdens Alternative FM live programma op de donderdagavond van 8. Tot 10 uur. Oké, okay, nou dan gaan we nog even een zonfestival plaatje draaien. Ja, ik kan Wélan even horen hoe het moet om het zonfestival te winnen. doen. Is het lang geleden, is het lang geleden, daar is mijn hartje riet met zijn ding. Dingen dan, is het lang geleden. Dat is wel een hele tijd geleden hoor, dat dit de inzending was voor het Songfestival van Nederland. Hebben ze toen trouwens die Nederlandstalige versie gedaan, of ja. die andere? Ja. Deze toch gewoon? Goeie, goeie vraag. Ik moet zeggen, die Engelse versie is ook leuk. Ja, hoor. die is ook leuk. Maar ja, ja dit, dit klinkt zo als het origineel zo, bedoeld het is natuurlijk. Ja. Dus, volgens vol vol mij was het Nederland. Ja, volgens mij ook. Ja. Dus, nou ja, leuk. Goed, uh, sportkort. Multifunctionele verdediger verrijkt selectie SV Zandvoort. De staf van SV Zandvoort maakte vanmorgen bekend dat Oliver, of Olivier Rifai volgend seizoen de clubkleuren zal komen verdedigen. Klinkt heel duur, Daar is die naam. <laughs> Olivier, 24 jaar, speelt nu wekelijks zijn wedstrijden voor FC Rijnvogels uit Katwijk en kwam daarvoor twee seizoenen uit voor FC Lisse. Olivier begon met voetballen bij de HFC Edo, waarna volgde Stormvogels Telstar en ging hij als B-junior richting Alkmaar om bij AZ te voetballen. Hij doorliep de B1 en de A1 en in deze periode speelde Olivier ook voor Oranje onder de 16 en Oranje onder de 17. Na AZ speelde deze nieuwe aanwinst bijna 70 duels voor Telstar... om er drie seizoenen voor zijn maatschappelijke carrière te kiezen. Bij FC Lisse kreeg hij de kans om weer te gaan studeren en op het hoogste amateurniveau te spelen. Nu dus, voor S, nu dus S.V. Zandvoort, waar Olivier zijn ervaringen kunde zal laten zien. Hij is inzetbaar op alle posities in de verdediging, maar kan ook als verdedigende middenvelder helpen de volgende stap te maken om hoger op te komen. Olivier heeft veel zin in het avontuur bij SV Zandvoort. Hij heeft al redelijk indruk gekregen, want in december was hij als supporter aanwezig bij het zaalvoetbaltoernooi in Noordwijk, waar de mannen na het nemen van de strafschoppen hun meerdere moesten erkennen in de tweede divisie vereniging Lisse. Maar de contacten waren gelegd. Meer updates over de selectie voor het nieuwe seizoen volgen binnenkort. Oké, okay, tot zover dit goede bericht voor SV Zandvoorts. En hier is Calvin Harris, slides. It got so far. It went too fast, we couldn't reach it with the arm. Wrist on the wrist, a link of charm. Yeah, laying real still a link of parts. Like we could die all young. Like we could die all blind. Huh? If we could see it 20, in 2020 twice we could see it till the end. Spot, light on her face.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 Try on all your nights like this right. Put some spotlight Heerlijk om deze weer eens terug te horen op de radio. Je hoorde de single van Kelvin Harris. Dat was Slides, precies alle vijf. Jawel, we gaan hem doen, het dier van de week. Ja, en uh, wederom uh, deze week uh, uh, als dier van de week Macy. En ze stelt zichzelf even aan u voor. Mijn naam is Macy. Ik ben een superleuke, vrolijke, kruisingsteffer dame van bijna acht jaar oud. U zult wel denken, bijna acht jaar, dat is oud. Maar zo gedraag ik me absoluut niet. Ik hou van spelen, wandelen en gezelligheid. ben elke dag vrolijk en in voor een dolletje. Ik hou echt van mensen, dus knuffelen is mijn favoriete bezigheid. Kinderen ben ik niet gewend en hier zou ik dus eerst even kennis mee moeten maken. Andere dieren zijn geen succes voor mij, ik ben liever alleen thuis. Aan de lijn loop ik netjes en heb geleerd om andere honden te negeren. Dit doe ik heel goed, vinden mijn verzorgers. Of ik alleen thuis kan zijn weten mijn verzorgers niet, dus dat moet nog rustig worden opgebouwd. Ik zou het superleuk vinden om actief met mijn baasje bezig te zijn. Zoals een cursus, dan kan ik laten zien wat ik allemaal kan. Zoekt u een enthousiast, vriendelijk maatje... die ook uh, lekker rustig aan je voeten komt liggen? Dan wil Messi graag bij u wonen. En waar verblijft Messi? Messi verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 te Zandvoort. En telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Kijk ook even op de website www.dierenthuiskennemeland.nl. Want ook Maisie verdient een thuis. Dus ga voor Maisie of andere leuke dieren naar het kennen met dieren... te huis aan de Keesomstraat nummer 5. En hier is je nog een keer de single van DJ Snake. I used to we were burning on the edge of something beautiful. Something beautiful. Selling a dream. Smoking mirrors keep us waiting on a miracle. meedansen op de zaterdagmiddag bij CFM. Zandvoort op zaterdag. Jawel. Up, nah, nah, Met uh, de ziel van DJ Snake. Let me love you. Hij deed trouwens niet alleen. Nee, hij kreeg de hulp van Justin Timberlake. En dat hoorde je natuurlijk wel terug in het plaatje. Hier is Ellen Walker trouwens. And I know you wanted to All it takes is that one look you do and I run right back to you. You cross the line And it's time to say a few.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 Dat was een, een nieuw plaatje All Falls Down van Ellen Walker en onder meer uh, Noah Cyrus. Ja, een plaatje wat het best wel redelijk zal gaan doen in de hitparades hier in uh, Nederland. En waarschijnlijk ook wel in onze eigen Europese hitlijst, de Euro Breakdown, die je vanavond weer hoort. Van 7 tot 9 met Mike Buley. Ja, hebben we net al Olympische spelen achter de rug. Weet je wel, schaatsen, schaatsen, schaatsen, schaatsen. Ja. Kan er weer worden geschaatst. Even verderop. Ja, en wel uh, tijdens het WK Sprint. En we kijken samen met uh, Kjeld Nuis nog even terug op de dag 1 van deze WK Sprint. Kjeld Nuis loopt namelijk deze eerste dag van het WK Sprint vandaag af met een zege op de 1000 meter. Het leverde hem een derde plaats op in het algemeen klassement. Uh, achter harvard Loransson, die naam kennen we inmiddels wel. En Kai Verbij de verrassende Kai Verbij, De tweevoudige winnaar van Olympisch Goud is er echt heilig van overtuigd dat hij morgen op de slotdag nog kan klimmen in het klassement. Op zich ben ik best tevreden met mijn duizend meter. Ik was een kwart tel sneller dan de rest, dus dat is mooi. Ik baal alleen een beetje over het verschil op de 500 meter. Die had, ik er, die had er strakker op gekund, maar had, ook niet, uh, maar had ook niet raar geweest. Maar ik was gewoon slordig. Ik zat er direct vanaf de start niet echt lekker in. Het lukte me niet om die kont laag te houden en in de breedte te schaatsen wat het hele jaar juist zo goed gaat. Dan kom je met een opening van 9,9 aan... tegen gasten met die met 9,6 openen. Ja, dan loop je achter de feiten aan. Dan kun je een goed rondje rijden, maar dan ben je gewoon te laat. Als Nuis zijn opening op orde in orde krijgt op de 500 meter... gelooft er hij heilig in dat hij morgen om het goud kan meedoen. Zeker ook omdat hij zijn winnende 1000 meter... nog voor verbetering vatbaar is. Die gasten gingen goed kapot op de 1000 meter, dus dat gaat... Uh, gaat kan ik nog groter maken. Daar gaan we morgen voor zorgen. Ik ga die opening harder doortrekken. En mijn tweede buitenbocht kan ook beter. Die was vandaag niet je van het. Mijn 1000 meter was solide, maar er kan nog een schepje bovenop. Het wordt zaken om een strakke 500 meter te rijden... en niet meer trein te verliezen. Dan kunnen er leuke dingen gebeuren morgen. En dat morgen is morgen vroeg, uh, kijk even naar de tv-gids, hoe laat. Maar morgen vroeg is, wordt die zaak live uitgezonden. En Kjeld weet één ding, uh, zeker de kont lager en dan komt het allemaal goed, toch? Ja. Zo is het zo dadelijk het gedicht van de dag, maar eerst deze van Level 42. En dat... zijn weer op terug naar de jaren 80 met Level of 42 en Running in the Family. Inmiddels kwart voor vijf. Jawel, Albert-Jan zit er al helemaal klaar voor. Het gedicht van de dag. En het is een hele mooie of zielige, wat is het eigenlijk? Van alles wat. Van alles wat. Het is in ieder geval Kijk Vooruit. Na een lange val klim jij weer uit het dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Vul je die in, je weet het even min. Je krijgt het zeker weer naar je zin. En je hoofd, je hoofd vol zorgen... hield je lichaam in zijn macht. Er komt altijd, altijd een morgen... ook na de langste nacht. Kijk vooruit. Zoek niet naar het antwoord. Laat het los. Maak je vrij... De weg wijst zich vanzelf. Hij leidt je naar een zonnige toekomst. En deze, deze wolk drijft snel voorbij. Er is, er is een keerpunt aangeduid. Je kunt, je kunt nu weer vooruit. Je voelt de zon weer op je gezicht. Het wordt, het wordt de hoogste tijd dat jij je bevrijdt. En zie... Zie de toekomst in een beter licht Kijk vooruit Maak je vrij De weg, de weg wijst zich vanzelf hij leidt, hij leidt je naar een zonnige toekomst En deze, deze wolk die drijft snel voorbij De weg wijst zichzelf Hij leidt je naar een zonnige toekomst Deze wolk die drijft snel voorbij Heel, heel snel. En jij, jij bent weer zorgenvrij. Dankjewel uh, Albert-Jan voor het gedicht van de dag. Ja. Mooi hè? Ja ja, ja, ja, ja, ja. Maar ik had er inderdaad, dat nummer had ik ook al in mijn hoofd trouwens hoor. Dus... Nou, dit, dit, dit, dit is, dit is, mogen is mogen gestaan gewoon staat niet. Het is gewoon kijk vooruit. Hè? Oh. Kijk vooruit. Dankjewel nogmaals het gedicht van de dag. Hij was mooi. Kijk vooruit, kijk omhoog. Kijk erger zijn. Nick en Simon. Na een lange vol klim jij weer uit de dal. Kijk naar de tijd die komen zal. Kijk vooruit, Jorgen, Nick en Simon. En inderdaad, kijk omhoog. Jawel, jawel, jawel. Morgen, het wapen van Sanford, vijf uur. Notre vieille terre est une étoile. Où toi aussi es tu un peu. Je viens te chanter la balade, la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade, la balade.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 Des gens heureux, comme un chel dans une cathedrale. Comme un oiseau qui veut ce qu'il Tu viens de chanter la balade, la balade. Ja, en dan krijgen we meteen reacties uh, van luisteraars. Wat heeft het wapen du van Sofbert nou weer met deze plaat te maken? La, <laughs> nee, nou ja, terechte vraag eigenlijk, hè? Ja, Asjean, verklap jij het? Vanaf 5 uur morgen, uh, middag. De, de, de matinée, hè? De Franse, Franse Martinet. Franse wijn, Franse kaas, Franse muziek. Live in het uh, Wapen van Zandvoort op het gasthuisplein. Vandaar dat we wat vroostalige muziek draaien. Nog twee te gaan in deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. En één van die twee is deze nederpopplaat uit de jaren 80. Cardans nog een keertje. Hij blijft lekker heen. Hier is de intimiteit. Je zegt ik ga naar bed. Ik zeg ik drink nog wat. Doe jij de lichten uit?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 je woordjes, je adem, heel dichtbij. slaakt, zijn we tenminste geen vreemden. Straks is het voor altijd verdwenen. Die intimiteit, we raken het kwijt. Die intimiteit, we raken het kwijt. Een andere grootheid van Kadals was in het donker... Nou, als je dan in het donker intimiteit krijgt. Nou ja, dan zit je helemaal oprozen, toch? Ja, inderdaad de singel van Cadans uit de jaren 80. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen voor deze aflevering van Zandvoort. Op zaterdag, uh, Albert-Jan. Ja, de, de, de, de tijd vliegt, hè? Zo is het. Ja. Het zonnetje schijnt. Heerlijk. Het zonnetje schijnt. Geen sneeuw. Maar goed, de, de, als u morgenochtend de weg op moet, kijk even naar de, de verkeersinlichtingen. Want het kon wel eens last, u kunt wel eens last hebben van IJZOL. Oké. Okay. Goed, no. volgende week dan zijn we er weer. Ja, zaterdag. En als het goed is, worden we maandagmorgen tussen 8 en 10 herhaald. 8, 8 en 11. 8 en 11. Dat ja, ja, zal er weer te rekenen. En uh, ik zou zeggen, uh, tot volgende week. Tot volgende week en bedankt voor het luisteren. Dag. Doei doei. Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle. don't grumble